Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De vergoeding voor asielzoekers uit Mongolië is stopgezet. En ook voor Kosovaren zal de regeling verdwijnen. Maar wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Volgens deze regeling kunnen asielzoekers die vrijwillig terugkeren... een vergoeding meekrijgen van zo'n 1750 euro voor herintegratie... en maximaal 1500 euro om een bedrijf op te zetten in eigen land. En ook wordt hun vliegticket vergoed. Afgelopen maanden kwamen er steeds meer asielzoekers... uit Mongolië en Kosovo naar Nederland nadat andere Europese landen de terugkeervergoeding hadden afgeschaft. De doorstroming in de asielzoekerscentra loopt vast. Er komen steeds meer vluchtelingen bij, maar er gaan onvoldoende mensen weg, want er zijn geen woningen beschikbaar. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zitten in de centra nu 27.000 vluchtelingen. Dat is het grootste aantal in tien jaar. Het openbaar ministerie betreurt de grote woorden over de verdachte in de Valkenburgse zedenzaak die de aanklager tijdens de proforma zitting heeft gebruikt. De aanklager maakte tijdens in januari duidelijk dat tientallen mannen een bezoek van de politie konden verwachten. Hij zei dat hij er niet mee zat dat het gevolgen kon hebben voor hun huwelijk of relatie. Het OM betreurt de uitspraken van de officier, maar zegt ook dat er geen verband is tussen de felle woorden en de twee zelfmoorden van verdachten in de Valkenburgse zedenzaak. De VS looft 4,5 miljoen euro uit voor tips die leiden tot de aanhouding van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo. Hij is de baas van het Mexicaanse Sinola-drugskartel en ontsnapte vorige maand uit de Mexicaanse gevangenis. Zijn helpers groeven vanuit een huis in aanbouw een anderhalf kilometer lange tunnel die precies onder zijn cel uitkwam. De Amerikanen denken dat hij nog steeds in Mexico zit. De VS helpt Mexico bij de opsporing van El Chapo. Het weer vandaag geregeld zon, vrij veel sluierwolken en in het binnenland tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later op de dag in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland er staat een lange file van 10 kilometer tussen Nieuwekijk aan de IJssel en Klopentebrechtseplein door een ongeluk. De vertraging is bijna een uur. Bij Klopentebrechtseplein is de verbindingsweg naar de A16 richting Breda dicht. Tot zover de verkeersin.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 Zijn we begonnen met Neil Diamond, met de uh, Solitary Man. Oftewel en die de -ganger. Ons. Ja, De eintroganger. Maar uh, tegenover ons zit een man die uh, zeer zeker geen eindelganger is. Nee. Al had hij alleen maar een hele fractie achter zich staan. Ik <laughs> vind mevrouw wel hoor. Maar ga <laughs> Welkom, uh, echt post. Goedemorgen. Nou, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Echt, uh,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 Dat, en was had Comedy een drommel niet tegen, want die gaf laatst een interview. Tot de VVD nog altijd de grootste partij van Zandvoort, waar hij dat vandaan had. Dus maar <laughs> goed. Dat denken ze niet af in de raadzetels. Maar goed. Uh, en, toen, ja, en toen kregen we het al verder. Cohen natuurlijk. Nou, daar weet ik ja. we genoeg van, daar zullen we het niet over hebben verder. Ja, ja. ja en toen plots overleden overleed Carl hè, begin ja. dit jaar. Ja, ja. allemaal ja. dingen die. Allemaal jammer gegeven. dat het zo gelopen is allemaal. Ja, want Carl was wel toen de to motorman die er ontz, ontzettend veel ja. aan gedaan heeft. En die mm -hmm. er dag en nog mee bezig was. Ja, en al, je, je had, had geen vereniging. Of of Carl was daar ook om OPZ te promoten. Ja, ja. ja dat was ook voorzitter van de, de, oude, partij, of de oude partij. de ja, uh, oude partij, ja. De babbelwagen was die ook ja, dat is altijd ook, bij. bij ja. Ja. Nee, en uh, die, die missen we dus wel uh, enorm. Maar goed, het werd Lieselotte Jong. Uh, want die was nummer twee op de luis. Ja. Fractievoorzitter. Maar die... die... Die kan niet tegen die verhuftering in de politiek. Ja, daar is het te veel tamen ja. voor. Die, ja. En dan zegt iedereen dat moet je tegen kunnen. Ja, is dat zo maken. echt? Moet ja. je een klein beetje een bord voor je kop... Nou ja, doen, je, moet gewoon de, je moet je er niet veel van aantrekken. Ja. Ik, ja. Bedoel, ik, ja. ik kan er wel tegen. Maar mensen die kunnen er natuurlijk helemaal niet tegen. Die ja. stort helemaal niet. Het is kunsthistoricus. Die is een, heel is heel een, ander... een, is een oude conservator van het Bonafant Museum ja. in Maastricht. Dus mevrouw heeft nog een mooie carrière ook gemaakt. Nee, dat... En nu sta ik er dus voor... Nou, de eerste twee maanden zijn vrij rustig verlopen. Ja. En uh, we gaan nu weer een volle begin natuurlijk. Uh, ja. 20 september is de eerste volgende raadsvergadering. Ja. Maar daarvoor hebben we nog um, drie commissievergaderingen. Ja. Dus dat is weer volop bank. Ja. En ik moet weer eerder beginnen, want we ook, ik zit ook nog in de agendacommissie. Ja. En die begint alweer 24 augustus. Okay. Maar het is al een uurtje van anderhalf uur s ochtend, dus er valt wel mee. Ja. ja, alle hindernissen zijn een beetje uit de weg. Nu. Ja. Uh, ik heb het gevoel dat het binnen de coalitie hartstikke gesmeerd loopt. Ja. Is het, is, klopt zo? Het, het? Het, het is niet mijn partij. Maar ik ben wel de oprichter van het darm met Leo Heijn of D66. Ja. Mm -hmm. Maar Gerard Kuipers doet het heel erg goed. Of ja. je ja. ja. ook met die, oh, die strandpavillons hier, die dingen die, die, die. kiosken, hè? Die kiosken. Ja, ik ja, ja, heb echt dat ja. het een paar weken weer slecht weer is geweest. Ja. Maar zoals vandaag is, het toch een leuk gezicht. dat ja. het allemaal open ja, ja, ja. ja. ja. Het geeft een beetje, iets, een beetje leven aan de boulevard. Nou ja, goed en, uh, Hoe heet het? Uh, uh, de rest gaat ook de samenwerking ook met CDA's ook prima. Ja. Gaan jullie nee, nog nieuwe dingen doen? Uh, nou ja, of we zijn hier niet bezig. We willen gewoon wat doen. En Gert-Jan Bruijs is ook heel actief. We willen toch hoop dat er wat gebeurt met het Waterloopplein hier. Het Torenplein. Als je gaat het Waterloopplein. Watertorenplein. En er moet ook wat gebeuren aan die kop van de Kerkstraat. Dat ligt maar Braak al die jaren nog. Ja, dat is ook. Dat zou echt een upgrading zijn. En we krijgen natuurlijk ook nog de Koningsstraat bij het LDC daar. Dat veld. Ja, wat okay, daar maar ja, ja, braak uh, ligt. Ja. Maar goed, bij Zij station hebben ze aardige ja. verbeteringen gedaan. Ja, zijn ook, is er is ook weer kritiek op? Ja, want de, de bromfietsen kunnen er niet overheen heen Daar hebben ze voor juist voor gedaan. Als we ge, al, al, al die brompjes, en fietsers. Ja. Ja. Dat je wel? Ja, ja, ben, ken je de situatie hoe het nu is? Ja, ja, ja. Dus uh, dat vind ik ook alweer een verbetering. Ja. Ja. Ja, het, ja, het, het ziet er allemaal wat ja. beter ja. uit. Hè? En bij het station is het ook netjes geworden. Ja. Echt, We hadden het net even met de burgemeester over geluidsoverlast en al dat soort dingen.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 Want, want ja. wat het nadeel is dat het geen behoorlijke, tenminste grote hotels heeft. Nee. Allemaal jeugd is die zo. komt. En die, ja. en die zit allemaal bij, bij Centerparks. En het gaat s'avonds terug. En dan, ja, dan komt de baldadigheid. Ja. Uh, ja. Ik heb het zelf ook meegemaakt. een paar ja. keer ik de s'avonds. Die zijn zo, gods van doen. Bloemen bloem, ja. waar de Molly zit, weet je. Want dan ja. Al die bloemen uit de tuin trekken ja. ja. en zo. Ja. En dan komen ze bij de Vondelaan. Maar is het is een beetje over, hè? Ik hoor niets meer over. Slooproute, Ja, wordt ook redelijk gecontroleerd tegenwoordig. Ook door Centerparks zelf. Erg ja. Jij bent ervaringsdeskundige, jij woont aan de boulevard. Ja. Hoe is het daar op het ogenblik? Nou, wat ik je net vertelde, we zijn blij met die kioskjes. En van strand. en, en de lawaai en, en, en geurtjes. En en is alles. Dat valt het mee? is minder geworden, hè? Ja. echt? Ja, want ja, het, is, het is een nee. tijd. In waren ja. er geen. Ik uh, ja. vergeet hoe, de, boom, de boom, de boom er nog één zat, ja, ja. 11. die waren er door mijn schoonmoeder boven, ook op het verwozen plein. Dan kwam die lucht en ze heeft er een keer wat van gezegd. Mm -hmm. Dan hebben ze daar ook een prachtige. Zo'n pijp met filter. gemaakt. Voor was een stuk minder. Nou, tegenwoordig hebben ze allemaal die apparatuur. Ja, je ruikt de meeste, niks hoor. Ja. Nee, we nee. niks. En geluidsoverlast is uh, redelijk. Het is een stuk we minder. We weten, twee geworden. keer per jaar hebben we Slam of live. Ja. Ja. Dit jaar, maar het is om twaalf uur afgelopen. En om half één is ook iedereen weg. Ja, ah, oké. Okay. Nee, ik ga nooit vroeg naar bed toe. En ik ga maar niet kijken als ze op uur zitten erg te te hoger, dat moet wat Maar het is echt een stuk minder geworden, hoor. Maar nog even terug naar OPZ. OPZ heeft altijd voorgestaan, Zandvoort, jongens, niet al te grootschalig. Ja. Rustig aan met Zandvoort. Dat is nog steeds een uitgangspunt. Ja. Maar wel dus voor verbeteringen. Dus ja, ja. Vooral hier, hier, hier op het Badhuisplein, daar moet wat gebeuren, want het ligt nog al jaren braak. En hier bij de, ik zal het nu goed zeggen. Bij het watertorenproject. Ja, Bij het water. Nee, zeg het maar niet tegen Roy van Buringen, want dan wil hij hier met z'n kofferbar ja, de ja, maar maar ja. Als ja, jij waterloop al ja, ja, ja. ja. Dus Hij pikt het zo in. Ja. Nou, hij heeft genoeg deelnemers ja. ervoor gehoord. Ja, ja, ik hoorde dat hij ja. heel druk. Ja. Ja. Goed, dan gaan we terug naar, een beetje naar het sociale terrein. Ja. Dat is gedeeltelijk Gerard Kuipers, gedeeltelijk uh, Gertjan Bluis. Gert Bluis. Uh, hoe gaan jullie daar met. Uh, ik, ik hoor van Gertjan Bluis. Ja, laatst in de krant stond een stuk een schrijnend geval met een mevrouw waar het echt helemaal mis was gelopen. Uh,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 Nou, Ik hoop het niet, nee, nee, nee. maar er wordt, wordt nu wel goed opgenomen. Nou ja, jou als raadslid moet dat oren komen, Ja, ja nee, hè? ik heb verder nog niet gehoord, nee, nee, nee, nee, nee. Oké, okay, goed, dat... Nee, uh, nee, dat... nee dat, moet me, uh, dat wordt natuurlijk een heel vervelend geval. Ik zit zelf ook met... Uh, Omdat ik ook naar een traplift toe ben. Ja. Mm -hmm. En je weet zo willen dat... Ja, wie de gaat van. er nou in een flat wonen zonder lift? Ja. <lacht> dat wist je nog niet. Nou ja, maar, ik wist niet dat ik zo'n rotkwaal zou ja, ja. Nee, maar de, de, ik heb nog maar een paar trapjes. Ja, het zijn er toch twaalf op bij elkaar. Ja. Maar ik kon er alles meer op. Ik ja, ik denk wel eens aan je. ik denkt verdorie, die moet het toch moeilijk maar, hebben. Maar dus, hey, we hebben een, een paar jaar geleden al toen het was. Al, al begon het wel, de ook zijn. Ja. Er moet een liftje komen, anders gaat het niet ja. goed zo. Ja. En ze willen dat je in eigen huis blijft wonen. Ja.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 Te ja. bouwen. Zo'n mooie glazen of wat dan ook. Ja, maar dat dat komt... zou een oplossing kunnen zijn. Ja, maar dat is dan aan de buitenkant. En dat is ja. gevaarlijk. Dan kan iedereen eraan ja. zitten. Dat is waar. Of moet je oh, ja. altijd op slot doen. En vergeet je de sleutels bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan moet je de muren wekken, s'avonds. Of je de deur open willen ja. doen. Ja. Nee, het uh, is wel eens ter sprake gekomen. Ja. de flats. Waar wij wonen is hebben natuurlijk ook niet zo mooi van buiten. Maar ze zijn van binnen. Binnen zijn allemaal. Binnen allemaal. allemaal ja, ik ken, ik ken het uh, ja. van mensen waar ik bij op visite ben geweest. Perfect. Ja. Mooi en een geweldig uitzicht. Uh. Je zit toch zonder verkeer aan het strand. Dus dat ja, ja. ja, dat is mooi. Nee. Maar goed, dat voor wat betreft het sociale terrein financieel. Het gaat er ook beter. Hebben jullie dat een beetje in handen gegeven ja. van het CDA? Nou, je, Omdat wat... het daarin vertrouwde ja, handen ja, ja. misschien is, wat jullie betreft. Maar, het, maar, het, maar hij is er ook heel veel voor. in ja, Hij pakt ook heleboel dingen goed aan. Ja. We hebben wel weer even een strop nu met die, met die wind, heb je het gelezen? Nee. 3,5 ton schade, met die, door die door die storm. Hai. Maar van... ik weet niet of we zo misschien wel voor verzekerd zijn, want de gemeente is ook al. Hier zoet de bomen en zo allemaal. Is, dat voor wat... Wat... Oh. Ton. Zo. is het voor wat betreft de gemeente 3,5 uh, ton? Ja, dat staat strop. Het haalt van vanmorgen. Oh, ja, heb ik nog net niet gezien. Maar, uh, maar ik ben de gemeente moeite. leidt een... Uh, ja, van drie tot drieënhalve oh, ja. ja, dat was wat ik met, na die storm ook uh, aan een paar mensen heb gevraagd. Zou een gemeente verzekerd kunnen zijn tegen stormschade? Ja, ik ik, <laughs> ik weet nou, niet of gemeenten dat zich verzekeren. moet nee, je... moeten tegen stormschade verzekerd zijn, denk ik. Maar of het ook aan bomen dan is, dat weet ik niet. Ja.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 Echt, is, is er nog iets wat jij, wat jij kwijt wil over, over zo de samenwerking in de coalitie? Of met anderen? Ik, wij als uh, bewoners van Zandvoort zouden graag zien dat de raad als één geheel optrok. Want dan is dat productief. Ja, nee. Ik moet zit, zeggen, zit daar verbetering in? Ja, er zit verbetering in. Ja. In het begin was dat heel mooizaam. Ja, ja, ja. Het was natuurlijk ook heel zuur. Hè. Ik bedoel, in de VVD die hebben, nou, altijd waren niet de grootste partijen in Zandvoort.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 Ja, we zien goed. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Hè? Dus we gaan de goede ja. kant uit. Ja. Ja. Gelukkig wel. En jullie kunnen daar als OPZ natuurlijk ook je steentje aan bijdragen. Ja, door die toenadering steeds te blijven zoeken tot de anderen. Dat doen we zeker. Goed, heel erg bedankt uh, gedaan, dat je even langs wilde komen en ja. ons uh, op de hoogte stellen. Ja. We zullen je ongetwijfeld nog een keer als ja, fractievoorzitter ja, zien. Een keer, uh, ja. Want dit is Antwoord, dus er gaat ongetwijfeld ja. nog wel een keer wat mis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan uh, willen we graag je commentaar horen. Uh, Oké, okay, tegen... graag gedaan. Oké, okay. bedankt Zo, voor dank je dank komst. Goed, dan gaan we gaan verder met uh, Fleetwood Mac. Go your own way. Nou, kijk. <laughs>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 Ja, ik heb hem nog steeds. <laughs> ja? Even zeggen hoe die heet. Windsor. Windsor. Het ging even uh, niet zo goed, hè, geloof ik? Uh, nee, klopt. Hij had uh, een lichte blessure. Uh -huh. Maar hij is er nu weer bovenop en we zijn hem weer langzaam aan het oppakken. Okay. En dan is hij weer maar goed voor de regio. hopen ja. en, en jouw paard staat niet in Zandvoort? Hè? Nee, hij staat nu in... Hoe staat hij? Velsenbroek. Velsenbroek okay. Okay. Bij Kelly Gouda. Oké. Okay. Okay. Daar is ook jouw... Uh,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 Nou, dat kan doen ze niet echt. Het is ja, punten. Soms wel als je iets overslaat in een oefening, ja. dan krijg je min punten. Aan het einde strafpunten. Ja. He? Ja, eraf. En dat bepaalt dus in feite je winstpunten om naar een andere klashoofd te ja. kunnen gaan. He? Die uitslag. Ja. Krijg je die zelf ook te zien? Hoe zij je proef waarderen? Ja, je krijgt aan het einde van de wedstrijd krijg je een protocol. En dan uh, zie je ook gewoon al je cijfers voor elke, elke oefening.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 En hoe lang kan die nog mee? Heel lang, ja, ja. Ligt daar een beetje aan. Een dressuurpaard kan wat langer mee dan een springpaard. Ja, ja dat geloof ik ook. Ja. ja, ja. Rij je nog paarden mee? Volgens mij Ankie 19, had er een ja. die, die acht. Die was heel oud, hè? Ook, ja, ja. ja, ja. Parsifal bijvoorbeeld van de ja. Cornelissen. die is ja. ook heel oud. Wil die je er niet meer mee? Nee, wil je Ankie van vinden worden? Een Ankie van Gunsven? Ja, tuurlijk. We willen niet. We willen niet. Ja, ja dat, dat is. Maar ik zo. denk dat dat wel gaat lukken, hè? Ik hoop het. Ja.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 Ruim ik een spul op. Dus je bent na de wedstrijd, of, of zelfs na het oefenen, best nog wel even bezig. Jazeker. Je bent wel, uh, als je erheen bent, dan ben je wel ruim drie uur bezig. Gewoon. En dan een uurtje rijden en dan de andere uren. Daarvoor en daarna ben je ja. natuurlijk. Uh, ja.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 Als je praat over een jong paard, hoe oud ongeveer? Drie, vier jaar. 3, 4 jaar. Ja. Die zijn ja. goed te trainen. Dan, ja, dan zijn ze er klaar voor. Als, om als duo ook op te trainen. Goed aan elkaar te wennen ook, ja. he, natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja. Nou, dat wordt dan heel druk dan. Uh. Ja. En hoe ja. zit dat dan met school? Hoe, hoe uh. Nou, ik heb Kun je het combineren allemaal? Ja, ja? ja, ik heb nu een NRC-NSF-status. Omdat ik ja? bij de uh, Rabobank zit. Oké. Okay. Dus dan mag ik gewoon geoorloofd. Mag ik weg als ik trainingen heb. Maar eigenlijk kan ik het wel heel goed combineren. Ja, knap hebt van je? Die, van die soort uh, Johan Cruijff-opleidingen. Een HAO-opleiding. Maar daar wordt dan rekening gehouden met je sportcarrière. In het rozen en dergelijke. De een loodschool.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 als je succesvol bent als Anke Grunt dan kun je daar je brood mee verdienen. Ja. Is het anders moeilijk als je niet tot de toppen hoort? Mm. Um, nou, of dat... is daar een bestaan in te vinden? Daar is wel bestaan in te vinden. Dus ik weet dat manege ook... houden nee, heel maar dat, lastig dat, is. Dat ga ik ook niet doen hoor. Ja. Ja. Ja. <laughs> nee, maar er zijn bijvoorbeeld uh, stallen, handelstallen en die zoeken mensen om op hun paarden te rijden om mm -hmm. ze.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 Nou op internet zijn er natuurlijk oh ja? heel veel sites daarvoor ja. en uh, contacten want wij kennen natuurlijk wij rijden bij Sander Marijnissen en die kent heel veel mensen en mijn vader heeft een heel goede vriend, die is zelf ook paardenhandelaar Aha. en uh, daar hebben we een beetje contact mee nu. En die zijn je van hé, hey, daar is ja. iets met talent. Het paard? Ja. Als hij een leuk paardje ziet dan wil hij mijn vader. Oké. Okay. Leuk. Wanneer ga je voor het Noord-Holland kampioenschap op? 16 augustus. Oh, dat is okay, wel snel. Ja. Ja. Dus al heel snel valt de beslissing eigenlijk yep. uh, of je dat kunt gaan doen. Nou, we zullen allemaal voor je duimen. Dank u wel. Oké. Okay. Ik heb verder geen vragen nee, meer, het is heb, duidelijk. Het is een heel leuk. spannende ja. tijd voor je en je bent sinds pakweg een jaar of zo alweer een heel eind vooruit gekomen. Ja. Misschien dat we je over een jaartje weer uitnodigen. Nou, kijk. Kijk, gaan we je carrière <laughs> volgen? Wie weet wat er dan... Ja. Dankjewel dat je wilde komen. Dankjewel voor het uitnodiging. Ah, okay. <laughs> en succes hè, met je Dankjewel. kampioenschap. Goed. Moody Blues. Night in Wet White Satin. Night in White Satin. Never reaching the end.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 hand in hand Just what I'm going through They can't understand Some try to tell me Thoughts they can't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 Nou, ik zelf ga dan schilderen. Want het ja. is voor mij makkelijker dan uh, ja, edelsmeden, dan moet ik echt gaan schuren of wat ook. Ik heb uh, niets om uit te gloeien. Um, nou, terrotkaarten. Dat is natuurlijk uh, sowieso. En etensstentjes zijn die er ook? Nou, er is er. Uh, ja, met, uh, met worstjes. Dat is, uh, okay. Die is ook, worstjes. ook Franse worstjes. <laughs> nou ja, ja, ja, je zit ja, aan ja. het kerkplein genoeg. <laughs> genoeg eten in stap, de buurt. Ja. ja, dat hebben we wel meer gehad, maar. Um,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 Ja, het is toch een evenement, hè? Het is een evenement, dus uh, ja, ja. ja Moet je voldoen aan een aantal regels voor wat betreft de veiligheid ook? Brandweer erdoor ja, kan? Ja, sowieso oh, we moeten dus uh, de kramen zo ver uit elkaar kunnen zetten... dat brandweer of ambulance erdoor kan. Ja. En natuurlijk, de paaltjes zijn weg, dat er uh, ook vervoer doorheen kan. Ja, maar het is al heel smal, hè? Ja, het is, ja, het is heel smal. Heel ja. Dus nood te dragen voor ze naar het eind. <laughs> ja, als er ja. wat gebeurt. Nou, we hebben het tot nu toe nog niet gehad. Okay. Uh, uh, klopt.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 Ook van buitenaf. Ja, ja, Ook niet alleen BKZ. organiseert. Ja, ja, ja. Het is de Mona Meijer, haar Geest. Uh, Ellen Kuil met uh, glaskunst. Ja. Ja. Margret Meijburg, die heeft en uh, ook edelsmeetwerk.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 een beetje meer uh, hobbyisten komen. En oh, dat ja. is ja. natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Nee. We, we willen wel kunstmarkt houden. <coughs> ja, dus we kijken wel. Met elkaar beslissen we dan een beetje van... Uh, nou, die kunnen er dan een keertje bij hebben. En steeds wat anders. Ja. Uh, uh, er zijn wat kosten mee gemoeid. Uh -huh. Zijn jullie wat dat betreft zelf supporting? Of krijg je subsidie? Nee, de gemeente Zandvoort is arm geworden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dat is duidelijk. Nee, we zijn zelfsupporter, dus uh, van de opbrengst van de kramen betalen we dat. Zelf op. Ja, ja, ja, En dat is goed. gegaan tot nu toe. Uh, ja, het ja? eerste jaar was dan een beetje, beetje lastiger, maar mm -hmm. we hebben natuurlijk uh, BKZ achter ons staan. Ja. Uh, maar we proberen zoveel mogelijk zelfsupporter te zijn. Ja, duur van de kramen, dat wordt ook steeds duurder. Ja. En die uh, op zondag, omdat we het op zondag doen, juist is het uh, extra. Uh, is het extra? <laughs>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 Leuk. Het publiek wat jullie krijgen, doen jullie daar zelf nog wat aan publiciteit om mensen te trekken of zeggen, nou laat de passant maar uh, gewoon gezellig binnenkomen. Uh, de passant en uh, ja, natuurlijk nu uh, ja radio hè? en uh, ja, Facebook gaat natuurlijk heel veel in de rondte. En ja, maar In de krantje stond het ook. Ja, ook in de krant en de, ja. in het uh, Harlemsdagblad. Dus ja. dat doen we eigenlijk altijd wel. Ja. En en in Nederland zelf in, in andere kunstkringen, andere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 ja, zo kom dus dan, je dan aan je... Ja, en dan ook zo wat exclusiever, dat je steeds weer wat anders kunt ja, bieden. Ja, ja. Ja. ja, want als het altijd maar hetzelfde is, is het natuurlijk ook niet leuk. Okay. Nee, maar Doe. nu, uh, qua van de organisatie, deed de Margeet Marijburg altijd mee met brons en uh, edelsmidden. En die had er nu toen niet op de markt gestaan, dus die staat er nu ook weer bij. En bijvoorbeeld Elke Kuil maakt ook altijd wat anders ja. werk. Ja, Ik klopt. maak eigenlijk ook altijd ander werk, net wat me ja. interesseert. Ja. Soms zeggen de mensen je bent een hele andere stijl in iets wat gaan doen. Doe maar je, dan, ja. Wat doe je? Schilderen. Schilderen. Ja, ja. En ze maken okay. ook mooie. Dat heb je zelf gemaakt, hè? Ja. wat je nu om Ja, ja, ja. mooi. Ik zie. Ja, mooie juwelen. <laughs> Ireland, ja. Ja. Ja. Ja. ja, leuk. Dat is heel, iets heel anders. En schilderen ja, ben je ja. En ja, ik ben wel met vormgeving bezig. Heel vroeger ben ik begonnen met um, uh, emollieren. Dat was al langer geleden. Ja. Um, ik heb in het uh, Elisabeth Gasthuis altijd met kinderen gewerkt. Uh, ja. Sperlijster, observatrice. Ja. Dus vanuit uh, de handarbeidszaak uh, had je dat altijd al. Ja. Dat je iets uh, daarmee wil doen. Ja. Ja. ja, Als ik zo naar je juwelen kijk, dan is dat... Uh, bijna werk van, uh, van een goudsmid of zo, ja, die een wel ja, ja. ontwerpt en maakt dus ja. dan misschien Ja, goud, we hebben maar... ook les van een uh, edelsmit, uh, Je moet ja. heel handig zijn. Uh, ja, dat geloof ik dat ik dat wel ben. Ja, als ik, als ik dat zo zie, he, zit daar soldeerwerk aan vast? Ja, absoluut. Buigen is het leuk kloppen. Voor, ja, je ja. kunt het niet zelf laten zien, maar je begint eigenlijk met gewoon een plaat zilver mm -hmm. ja. en dat ga je dan uh, vormgever ja. zagen en uh, daar en smeden heb je ook voor gehad ook ja nou ik uh, ik heb daar nog steeds les van ja, ja. ja. ik ben, ik ben geen, uh, uh, uh, geen erkend edelsmeed. ik heb niet uh, schoonhoofd of zo gedaan nou, oké okay. nee okay. Nee. Ja, ja, ja, ja, ja. nee ja dat ik ben er pas later gaan begonnen ja. denk je ja. ja, ga ik er nog mee doen ga ik er nog ja. een beroep van maken ja.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 Oh, maar u ziet wel dat het groen is, of niet? Groen, ja. <laughs> mij, ja, tussen groen en blauw voor een kleurenblind nee, is al moeilijk, is, nou, het hoor. Het hangt er vanaf wat je aan hebt. Want de ene keer kan het, het weer blauw het lijken, het kleurt mee. Ja, ja oké. Okay. Een beetje van de... Maar ja, wat voor steen van. zit daarin? Het is een lapis. lapis. Een lapis, ja. oké, okay, ja. goed. En die, moet je, die koop je zo of die slijp je zo? Ja, nee, nee, nee, die koop je wel zo. Ja. Okay. Want dan stenen je weer slijpen, slijpen is wel weer heel Lastig, apart. He? Ja, ja, Dus dan ga je een heel compleet plaatje doen. Maar er zijn beurzen voor uh, ja. in de extra -hal, Of uh, ja. één keer per jaar zijn er ja. beurzen voor. Of in Schoonhoven. Ja. Dan zoek je stenen uit. Ja. En daar maak je soms uh, je ontwerp van. Ja. Ja. Ja. Het, is, het is wel grappig om te zien. Het is zo totaal andere discipline dan schilderen. Ja, ja. Het, uh, ja en dat vind jezelf, heb je ja, zelf ook ik... bewust dat je zegt... ik vind wel leuk om even ja, te doen. En heel anders te doen. heb ik een periode dat ik ga knutselen. Ja, ja, ik ja. noem maar oneerbiedig zo even. Maar, maar ja. schilder je dan nog wel veel? Ja, is eigenlijk, eigenlijk best, best veel. wel veel. Ik geef ja? ook nog les. Ik heb ja. een groepje oh. ouderen. De oudste is 93. Zo.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 toen hadden we Van Dali hadden we, uh, de poster ervan. Toen ben ik uh, iets surrealistisch gaan doen. Omdat me dat dan triggert. Denk nou ja, ja, ja, dat ga ik ook ja. gewoon doen. Dat ja. Ja, ja. Ja. vind ik wel leuk. Ja. Ja. Als mensen dus met je meegaan naar zo'n schilderweek... dan geef je ook opdrachten.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 Ja, ja, ja, ja. En, weten wat en al kunnen. Even een beetje ervaring ja. hebben. Ook ja, ja, ja. ja. ja ik meteen. kan eigenlijk ja. wel verschillende disciplines ook uh, aanwijzingen geven. En, uh, ja. Ja, Goed, maar, de, maar we, we, we al een beetje af van plastic letteren. <laughs> ja. Ja. ja, maar het heeft er allemaal maar mee te, te, te maken. He? He? Het heeft er ja, mee te, te maken, maken. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, uh, Bekerset doet sowieso uh, meer. Uh, we krijgen vijf en zes, we gaan dit jaar on tour. Oh ja. En 5 uh, en 6 september gaan we naar Huizenleiduin.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 11 um, uur, ja, we zijn al eerder bezig natuurlijk op te bouwen. Ja, ja. De kamers komen al om 8 uur, zijn we er al. Ja, okay. Maar van 11 tot 5 is echt wel uh, de tijd dat de mensen dat het gaan. We gaan, uh, gaan ja, en is klaar. Ja. Ja. In tegenstelling tot onze vorige gast van Terkes wensen we jullie heel mooie weer. Ja, dank u wel. Er lopen veel mensen in Zandvoort ja. op het ogenblik. Ja, dus ik ja. denk dat dat. Ik vond dat, gaat dat het, het helemaal goed gaat. Ja, we hebben ja. wel eens een keertje een speciale opening gehad met de burgemeester met de knipkunst en zo. Ja. En de mensen stonden in de rij dat ze de ja. markt op konden. Ja. En ja. dat ja. loopt gewoon al door. En dan Die denk ik zacht. dat dat wel. Uh, het zal geen leuk. probleem zijn, denk ik. Morgen. Ik denk het ook niet. Nee. Ja. Ja. Ja. In ieder geval een, een hele leuke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 En dan uh, morgen het uh, Nationaal Ootamers Festival en Paddock Porsche op het Circuit Park Zandvoort. Ja, ook morgen. Ook morgen. Maar dat hebben we hebben daarnet al uh, gehoord, de Jutters. Ja. Kofferbakmarkt ja. op Gassersplein ja. van 10 tot 4. Ja, en dan morgen de Plaats Nutertren in de Poststraat en op het uh, Kerkplein van 10 tot 5. Van 11 ja. tot 5. Sorry, van 11 tot 5. 10 uur kunnen er al mensen opbouwen. Okay, dus okay. ja. Hoe jullie weten om hem op te bouwen, <laughs> goed. Dan hebben we van 5 tot en met 9 augustus, uh, hebben we ook al uh, net Ja, het circus voortdat, hè. Circus ja. Renaissance op uh, paddock C, of parkeerterrein C, uh, ja. op circuit. Ja. Ik zou zeggen, kom kijken. Ja. Nou ja, en volgende week dan al 8 augustus uh, en dan komt uh, Jazz Behind the Beach. Daar hebben we ook al over gehad vorige week in het centrum. Heel erg leuk, vanaf zeven ja. uur. En volgend weekend hebben we ook op het circuit Dutch National Racing Team. Die zijn race ja. dagen houdt. En 9 augustus komt Papa Luigi en Amici van vijf tot zeven in het Wapen van Zandvoort. Heel succesvol Dankjewel. altijd. Goed, wij, wij gaan eruit. Wij bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. We bedanken Willem Bruist voor uh, zijn regie en technische ondersteuning. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte voor hun uh, samenstelling van dit programma. En dan uh, Gerrie uh, met de eindredactie. De presentatie uh, hebben wij gedaan, ja, ja, Gerrie Rutte. Ja, dankjewel Don Oké, okay, wij gaan eruit uh, met uh, onze laatste Edel. Someone like you. Yeah. Fight it out.